Zover één minuut stilte uit respect voor uh, de oorlogsslachtoffers. Zo, zo kun je het eigenlijk stellen, hè, oorlogsslachtoffers in, de, in Frankrijk. Uh, we gaan uh, rustig over naar het Niels. Ja, u komt uh, halverwege het Niels bulletin terecht, luisteraars. Groningers die schade aan hun huis hebben door een aardbeving... hoeven dat niet meer te bewijzen in een rechtszaak. Minister Kamp schrijft dat aan de Tweede Kamer. Hij gaat binnenkort een gewijzigd wetsvoorstel indienen... om de bewijslast van schade voor gaswinning om te draaien... Alle schade aan gebouwen door gaswinning in Groningen wordt volgens de minister vergoed. De minister zag eerder niets in het plan om de bewijslast om te keren en vroeg advies aan de Raad van State. Die adviseerde vorige maand dat er geen principiële bezwaren zijn om dat te doen. Het weer bewolkte vanuit het westen wat regen, vrij veel wind en 12 tot 14 graden. Ook morgen bewolkte er wat regen en 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Uw middagluisteraars, het leek me wel zo gepast. Dolly, ik denk dat je het met me eens bent om niet meteen zo uitbundig te beginnen. Uw radio was niet stuk, we namen zojuist één minuut stilte in acht luisteraars. U luistert nu naar het R van, ja sorry ik ben zelf een beetje emotioneel, het R van Bach. Wat een weekend, hè? Ja, kan je wel stellen? Ja. Uh, ja, luisteraars, een beetje natuurlijk een afwijkend begin als het gaat om Zandvoort-Lunst. Dat zult u begrijpen. Uh, nogmaals, uw radionet was niet stuk, maar we hebben natuurlijk landelijk hebben we één minuut stilte in acht genomen. Ik kan vanaf deze plek niet constateren, want ik heb het uh, Niels verder niet meer gevolgd, of dat ook landelijk is nageleefd. Ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat heel Nederland wel uh, achter Frankrijk staat wat dat betreft. We gaan uh, zo langzaam uh, het programma Zandvoort Lunch ook opstarten. En dat doen we. We ik neem u even mee naar huis met, met Doten. Home.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 van Justin Hayward. Dan heb ik het natuurlijk over de Moody Blues... Ja, luisteraars, twee uur lang uh, Zandvoort lunst uh, op de maandag en dat betekent dat ik uh, ja, uh, naast mij heb, of uh, ja, schuin naast mij, eigenlijk een beetje voor me, Dolly Tempier. Dolly. Ja, dat klopt, ik ben er ook weer. Ja. Goedemiddag, luisteraars. <laughs> uh, los, en, uh, los, van, los van hetgeen wat er allemaal gebeurd is in het weekend, wat, hoe was jouw weekend verder? Triest. Triest? Ja. ja. Nou ja, voor iedereen natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, heb je nog, ben, je, ben je nog weg geweest? Heb je nog, Nee, in, in, in, dat bedoel ik, triest. Ja, ja je bent, uh, dat heeft zijn weerslag gehad in wat, uh, wat je wilde ondernemen in het weekend? Nee hoor, nee, nee. Ik heb mijn vader uitgestrooid in zee het weekend. Oh. Dat is, en dat ja. hebben we met de hele familie gedaan. Dus ja, dat uh, oh, ja, ja. uh, was aan één kant uh, een bevrijdend gevoel... en aan de andere kant natuurlijk echt een definitief afscheid. Hè? Dus vandaar dat ik zeg uh, dat ook ja. mijn weekend best triest... Triest was. Ja, nou ja, ik zeg altijd: afscheid nemen bestaat niet. hè? Nee, zo is het ook. Voor ja. het gevoel, uh, ja, nee. Het gevoel zegt iets heel anders dan, dan wat je gedaan hebt. Dus. Mm. Ja, precies. En ja. ja, ja, ja, waar ja. is dat? Ging je met een vliegtuigje? Of is dat gewoon nee, nee, nee. Mijn zoon en ik zijn met z'n tweeën zelf met de urn de zee ingelopen. Daar hadden we toestemming voor gevraagd. Ja. Want dat moet je wel even doen voordat mm -hmm. je dat. Uh, en uh, we, we hebben dat eigenhandig gedaan. En, en de andere familieleden zijn aan de kustlijn blijven staan. En uh, die hebben toegekeken. Ja. ja. Goh, dus. nou ja, wel een heel moedige daad uh, om dat zelf te doen. Ja. Uh, uh, heel emotioneel natuurlijk. En uh, nou ja, dan kan ik me voorstellen, uh, met wat er allemaal nog ook bovendien nog is gebeurd, ja. dat het weekend niet echt uh, een weekend is dat je zegt: van nou, daar wil ik op terugkijken. Nee, nou ja, ja, misschien ook wel. Ik bedoel, ik, ik, alles, alles heeft weer een, een tegenkant, hè? Ja. Dus uh, kijk, het is natuurlijk in, in Parijs ook vreselijk, vreselijk wat er gebeurd is. Zoveel mensen die nu ook dat verdriet te werken gaan verkrijgen. Mm -hmm. En, en met, dan nog met de vraag waarom natuurlijk. Kijk, als je iemand verliest door ziekte, maar als je iemand verliest door, door een of andere idioot die, die denkt dat hij op die manier zijn dromen moet najagen. Nou. Ik geef het je te stellen. Ga er maar aan staan om, om iemand zo te verliezen. En, en uh, mensen die dat op hun netvlies hebben gekregen. En die daar de rest van hun leven mee door moeten zien te komen. Oh ja. Aan de andere kant denk ik dan. Um, het is natuurlijk verschrikkelijk. En, en natuurlijk horen we daar even een minuut stilte voor te houden. Maar... Er gebeuren zoveel van die dingen waar niemand ooit bij nadenkt. Nou, dat wil ik juist tegen je zeggen. Want ja. ik zag op Facebook natuurlijk, daar kon, je, daar kon je de Franse vlag onder je profiel zetten. Ja, er de, de, ja. De, de, de hebben ook heel wat hoop mensen hebben dat gedaan. gedaan ja. Maar uh, een van mijn uh, kennissen, ja. uh, die, die had een, een wereldbol gemaakt. Ja. Ja. Met, met allemaal uh, de vlaggen zeg maar overal ter wereld. Ja omdat, wat jij net ook al zei, uh, ja, ja. Uh, we, we zien heel vaak op het nieuws uh, in, in Irak of, of in al die landen. Ja, Beirut, of... Syrië, ja. uh, het. Ik zie, het, zie het, op het die is... markten, er vallen ook 80 slachtoffers of zo. Dat he? bedoel ik maar. Ja. Ja. En, en dat wordt op het, op het nieuws gewoon even en passant gemeld, als het überhaupt nog gemeld wordt. Mm -hmm. Terwijl, ja, omdat het nu een land is dat, dat twee landen van ons vandaan ligt, waarom grijpt ons dat nu wel zo aan? Ja. Terwijl al die stumpers die dat al jaren meemaken... tientallen jaren, weet ik het... daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Want ja, ja ach, dat is ver weg natuurlijk. Ja. Het is niet ver weg. Ja, dat is een is niet. We staan allemaal op diezelfde ronde bol. Ja, ja dat is een beetje natuurlijk de, de psyche van de mens. Kijk, als jij uh, iemand in je naaste omgeving verliest... Je gaat ja. de, dan ga je naar de begrafenis. Als het jezelf betreft. Ja, ja. natuurlijk. Dan ga je naar de begrafenis en dan, dan rouw je. En dan ja. uh, ben je er heel erg bij betrokken. Maar als drie zaten verderop ja, iemand dan over de rode. Je. Ja, dan schrik je. Maar dan, dan ga je verder met, met je leven. En dan zet je daar verder geen aandacht aan. En we hebben hier natuurlijk een beetje het wijgevoel in Europa. Ja. Frankrijk ligt natuurlijk maar zo'n 430 kilometer uh, hemelsbreed uh, van ons verwijderd. Mm -hmm. uh, Parijs bedoel ik dan. Mm -hmm. uh, dus en, en, ja, Europa, uh, het wijgevoel, ik, ik zeg het nog maar een keer: ja. dat, dat geeft natuurlijk de aanleiding dat er nou zoveel om te doen is. Ja, dat is er ook. Maar ja. we wisten allemaal zo'n 20, 30 jaar geleden al dat dit ons te wachten ging staan, mm -hmm. we wisten het. Zo... We hebben er niks tegen gedaan. Ja. Hey, maar zo lang geleden. Want het is... Zo lang geleden, ja. ja, ja. Ga maar na. Hoe lang is Pim Fortuyn al overleden? Ja, daar zou ik ook een en... filmpje en... van voorbij komen. Nou, ik bedoel gedeeld, dat, dat, ja. dat ja. Pim Fortuyn. Die, die, die, die is pas zijn stem uh, gaan verheffen. toen hij merkte hoe ver het al was. Dus het gaat nogal daarvoor, 10, 15, 20 jaar terug. Dus tel het maar uit op je vingers. We wisten het allemaal dat het ging gebeuren. Ja. Maar niemand heeft het, heeft het of serieus genoeg genomen. Of, uh, ja, ik bedoel, maar aan de andere kant denk ik. Ik, ik, ik geloof nog niet eens dat, dat die terroristen zo nou zo'n verschrikkelijke grote organisatie zijn. Want ze zijn niet echt georganiseerd. Ze doen maar wat, hè? Mm -hmm. en, en, nou ja, dit was wel erg gecoördineerd allemaal. Hoor. Nee hoor. Tuurlijk, gecoördineerd, maar heel slecht voorbereid. Ik bedoel, als je, als je die mensen in dat theater echt had willen pakken... had je de nooduitgangen ook afgesloten. Maar oh, Zo kon, bedoel je dat? Ja, ja okay. precies. Er, ja. er konden nog zoveel mensen ontsnappen. Uh, weet je, en daarom bedoel ik, het is, het is meer... Uh, ja, het zijn niet echte professionele organisaties volgens mij. Maar het zijn wel levensgevaarlijke lieden natuurlijk. Ja, Levensgevaarlijk. Overigens, op dit moment is er een grote politieactie... dat hoorde ik in het nieuws gaan uh -huh. in België. Ja. Daar is een huis belegerd waarvan men vermoedt dat daar ja, binnen... Op de eerste plaats, natuurlijk, uh, mensen aanwezig zijn die kwade zin uh, hebben. En, ja. en daarnaast misschien ook wel heel zwaar bewapend zijn. Dus de politie ligt met, met, met ja. uh, uh, wapens op de, op, de, op de daken om dat huis ja. heen. Ik, ja. Ik, ja, ik, heb, ik weet niet hoe het allemaal gaat aflopen en hoe, of dat nog gaan is en zo. Dat hey, zullen we ongetwijfeld. Uh, we even proberen in de gaten. Het, gaan. Ja, en dit nieuws ja. van, van één uur horen. Ja. Ik wil de, de, de, de uitzending van CFM uh, Zandvoort, uh, Zandvoort Lunds toch maar een beetje stemmen houden en allemaal mooie, rustige nummers kiezen vandaag. Nou, dat lijkt mij een heel goed, uh, goed, goede gedachte. En dit is uh, Salty Dog. De gitaar wordt uh, gebruikt om een mail te imiteren. Het is in Denemarken opgenomen. Uh, het is een live concert van Proco Harum. Zanger natuurlijk Gary Brooker. En uh, uh, elk koorlid, wat u uh, zo dadelijk hoort... heeft een uh, eigen microfoon uh, ter beschikking. Dat geeft, dat, dat geeft dan een... een, een unieke kans natuurlijk om een uitstekende balans neer te zetten tussen het koor en eh, de overige muzikanten. Dat is ook duidelijk te horen. Geniet van A Saldie Dan gaan we hier na het Niels maar doen, Dolly. Ja, laten we dat doen. All hands on deck On a float I heard the captain. Ja, lieve luisteraars. Wij horen het hier in de studio wel. Maar uh, waarschijnlijk u op de radio niet. Het uh, deuntje. Oh god. <lacht> het deuntje voor, uh, voor het nieuws kwam er niet doorheen. Dus wij zijn hier druk aan het zoeken gegaan. En Charlotte heeft het gevonden. De stekker zat er niet in. Nou. Ja, daar is hij dan met, toch het achtergrond Bij mij zat de stekker er ook niet in. <lacht> nee, nee, Ik bedoelde ook jouw stekkertje. Ja, ja. Ja. <lacht> zijn stekkertje hing los. Nou goed, lieve luisteraars, dit is uh, het regionale nieuws van 16 november. Gisteren is ondanks het slechte weer en de hoge golven... Sinterklaas toch met de boot naar Zandvoort gekomen. Ja, alle Zandvoorters waren bang dat hij door de hevige storm niet zou komen... maar hij bracht zeker ook nog heel veel goed gemutste pieten mee. En zelfs de Pieter Bent was erbij... Alle kinderen waren reuze blij met de komst van Zint en zijn zwarte Pieten. Gisteravond werden er al Pieten in het dorp gesignaleerd... alleen hadden zij geen cadeautjes bij zich. Mochten er toch al kinderen zijn die iets in hun schoen hadden vanochtend... dan horen wij dat graag, want dan zet ik die van mij ook vandaag. Mag ik hem ook zetten, toch? Ja, je mag hem gerust zetten, maar ja, of je er wat in... dat weet ik natuurlijk niet. Mag ik zeker... Dat weet alleen Piet, hè? ja. ja. Oh, daar heb je Piet al de telefoon gehad. Zou je Piet hebben? Hij mag vast zijn schoen niet zetten. Ik kan het nog niet geloven. Goed, wij gaan even gewoon verder met het regionale nieuws. De politie heeft in Haarlem drie jongens aangehouden op de Stevensonstraat. De drie, één van 14 en twee van 15 jaar oud uit Haarlem, hadden spullen op zak die gebruikt kunnen worden bij een overval. Tijdens een surveillance zagen de agenten de jongens lopen en twee van hen zijn bekenden van de politie. En omdat zij veelvuldig in verband worden gebracht met vermogensdelicten, besloot de politie de jongens te controleren. Buiten de spullen die ik net noemde, uh, vonden de agenten bij het fouilleren ook messen en pepperspray. De drie zijn aangehouden voor voorbereidingshandelingen voor het plegen van een overval. Bij een botsing op de kruising van de Europaweg met de Surinameweg... is één van de betrokkenen er vandoor gegaan. Eén van de automobilisten reed door rood, waardoor er een aanrijding ontstond. De auto's werden aan de kant gezet en de hulpdiensten ge gealarmeerd. Toen de politie de plek van het incident naderde... besloot één van de betrokkenen er rennen vandoor te gaan. De politie heeft gezocht naar de persoon en heeft ook burgernet ingezet... maar dit was zonder resultaat. De automobilist is niet meer gevonden. De inzittende van de andere auto is geholpen door het ambulancepersoneel... en naar het ziekenhuis gebracht. Een auto is zaterdagmiddag in vlammen opgegaan aan de Amalia van Solmslaan. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig al volledig in brand. De brandweermannen zijn meteen begonnen met het blussen van de brand... en op dat moment waren de vlammen al meters hoog en kwamen zij boven de heg uit... Het vermoeden bestaat dat kortsluiting de oorzaak is van de brand. De eigenaren van de auto waren vlak ervoor naar de supermarkt geweest met de auto. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half twee een 49-jarige zwanenburger en een 23-jarige haarlemmer aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van vernielingen in een horecagelegenheid... aan de Haltestraat in Zandvoort. Toen de gealarmeerde politie het duo wilde inrekenen... verzetten zij zich en hebben de agenten pepperspray moeten gebruiken... om hen onder controle te krijgen. Beide verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten. Vanochtend is een fietsster gewond geraakt... bij een verkeersongeval in de Haarlemse Waardenpolder. Rond kwart voor acht ging het mis op de A-Hofmanweg... bij de weg richting Penningsveer... De fietster kwam in botsing met een auto waarna ze ten val kwam. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en de beschadigde fiets is op slot gezet en achtergelaten. Het verkeer op de Hofmanweg ondervond enige hinder doordat de weg deels wat was gestremd. De kleedkamer van voetbalvereniging RCH aan de Sportparklaan in Heemstede is donderdagavond door onbekende legeroofd. Op het moment van de diefstal werd er op het veld voor de kleedkamers getraind... door de A1 van de club, maar niemand heeft wat gezien. De dief kon gemakkelijk in de kleedkamer komen omdat de deur niet op slot zat. De dader of daders namen van in totaal zeven spelers... telefoons, horloges, jassen en broeken mee. En omdat de dieven ook sleutels hadden meegenomen... moest een aantal van de voetballers zonder hun scooter of fiets naar huis. De spelers hebben aangifte gedaan. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem voert dit jaar de ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad aan. Een knappe prestatie volgens de krant, want het ziekenhuis stond een paar jaar terug nog in de onderste regionen van de lijst. Bestuursvoorzitter Peter van Barneveld meldt dat hij blij is en dat er ontzettend hard aan gewerkt is om de kwaliteit hoog te houden. En dat heeft nu dus zijn vruchten afgeworpen. Het Kennemer Gasthuis scoort volgens de krant met name goed op de zorg voor oudere patiënten. Dat thema telde dit jaar voor het eerst mee in de ziekenhuistop 100. En dan uh, tot zover het regionale weer. Ach, uh, nieuws. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, op deze maandag blijft het onstuimig met periodiek regen. De krachtige en aan zee harde tot stormachtige zuidwesten draait naar west en neemt vanmiddag in kracht af en dan loopt de temperatuur op naar maximaal van 14 graden. Vanavond is het meest droog en komende nacht gaan er enkele buien vallen. De wind draait weer naar het zuidwesten en hij is matig in de polder en krachtig aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen dan is het wederom bewolkt en valt er geruime tijd buien geregen. De zuidwestenwind neemt weer toe naar vrij krachtig in de polder en naar hard tot stormachtig aan zee. En de temperatuur loopt op naar 15 graden. De rest van de week blijft het bewolkt en na een overwegend droge woensdag draait het donderdag en vrijdag om regen. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is uh, hard tot stormachtig aan zee. Windkracht 5 tot 8 en de temperatuur stijgt woensdag en donderdag naar 14 en vrijdag naar maximaal 12 graden. Tot zover het weer.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 we schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer, vluchten kan niet meer.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 kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste vlinde op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft, wist de supersonische boem. Vluchten kan niet meer, Ik zou niet weten waar.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 Vluchten kan niet meer. De keus van onze sidekick van vanmiddag, Dolly Tempierik. Ja. Dolly, waarom dit nummer? Nou ja, waar draait het allemaal nog om in de wereld? Uh -huh. Iedereen zit achter elkaar aan. En er wordt geschoten, er worden bommen gegooid. Er worden, nou ja, weet je... En, en waar moet je naartoe vluchten dan? Het, het maakt ook niet meer uit. Uh -huh. Weet je, we worden overstroomd door vluchtelingen... die naar het veilige Westen willen komen, ja... Wat hebben we ze te bieden? Ook onzekerheid. Mm -hmm. Weet je, dus... Ja, waar wou je nog naartoe vluchten? Ja. ja. ja uh, ik heb voor mezelf een hele simpele oplossing voor het geheel. Ja. ja als, je dus, als, je, als je gewoon bij jezelf vaststelt... dat uh, uh, liefde, uh, veiligheid, uh, een woning, voedsel en drinken... Uh, respect voor je naasten... als dat de, de, de, de kernwaarden zijn in je leven. ja. Uh, maar dat, dan heb je helemaal geen religie nodig. Want ja, die religies. sommige religies. Ja, maar dit, niet. Dit, ik, ik denk dat dit niks met religie te maken heeft. Ik nou. bedoel dat. Nou, dat zeggen die klanten wel. Maar daarmee bezoedelen ze. een, een, een, een hele hoop mensen. die die religie wel naleven. maar in vrede. En. Mm -hmm. en uh, kijk, zij hanteren dat boek. Uh, om, om dat gebruiken ze als een stok om mee te slaan. Ja, maar ik lees hier... Uh, ja. Jij geeft dat nu aan, maar ja. ik lees hier toevallig net... een artikel ja. op het internet van een imam die zegt van... Uh, wat er nu gebeurt uh, heeft wel degelijk met de islam te maken. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk wel. Ja. Maar ja, weet je, zo... Het, het is maar net hoe je hem gebruikt. Ik bedoel, je zal nu geen christelijke zien waarschijnlijk... die zoiets gaan uithalen uit naam van het christendom. Dat is ook gebeurd in het maar verleden. Natuurlijk. In het ver juist, in het ja. verleden. En neem de katholieken met de inquisitie. Ja. Nou, dat is toch een schandalige uh, periode geweest... waar we ons allemaal diep voor moeten schamen. Ja. Dus ja. uh, natuurlijk heeft, ligt, ligt dat ten grondslag aan. Maar ik vind dat die mensen... dus echt hoor, de, de, de andere, de, goed, de goedwillende moslims, daarmee bezoedelen. Ja. Dat, en, en die mensen die zijn gewoon ontspoord geraakt. Ja. Maar ja, ja. Uh, uh, even los van de religie. Hè, want er ja. zijn natuurlijk nu ook omstandigheden ontstaan in allerlei landen. In allerlei uh, leefgemeenschappen. Dat men eigenlijk alleen nog maar uit wraak handelt. Hè? Want uh, uh, ja, als de een de ander doodslaat, dan uh, ligt de ander op de loer om... om uh... Ja. Nou ja, zo is het ook. En, uh, en dat, dat is natuurlijk heel vervelend. En, uh, maar dat komt in alle volken voor. Ik bedoel, ja, uh, er zijn, zijn ook mensen lopen er rond die geen geweten hebben. Mm -hmm. ja. En die zijn, dat, die zijn gevaarlijk, dat ja. soort mensen. Neem maar nou mensen bijvoorbeeld die, die paarden mishandelen. En met, met... Nou ja, dan heb je geen geweten. Nee. Dan heb je geen, nee. geen, geen, geen schuldgevoel. Dat, nee. dat ontbreekt. En daar zijn ook heel veel mensen van. Maar ik denk ook dat die jongens die dit soort acties ondernemen... Ook gewoon geen, geen schuldgevoelens kennen. Nee. Geen besef van, van, uh, van compassie, van mededogen. Ja, hadden ze dat wel, dan deden ze het niet. Mm -hmm. En uh, zelfs hun eigen leven vinden ze onbelangrijk uh, voor het grote doel wat ze nastreven. Yeah. Ja, wat moet je ermee? Je kan er niks mee. Nou nee, ja, maar ja, goed. Dat bedoel ik dus. Met vluchten kan niet meer. Want ze zijn overal in elke samenleving. En uh, ja, je, je, je moet je maar net gelukkig prijzen dat jij net om de hoek was. terwijl er één begon te schieten of te ja. steken. of een uh, bom af liet gaan of wat. Mm -hmm. Maar voor de rest is alles heel onzeker. Dus, ja. We gaan uh, dan toch nog maar weer even genieten van een mooi stuk muziek. Ik heb uh, een nummer van de Alan Parsons Project uitgekozen: Time. Alan Parsons Project. Ben je fan van Dolly? Jazeker, Colin Blundstone. Hè? Ja. Ik vind hem zo'n mooie stem hebben, die man. Zeker weten. Ja. Het uh, was volgens mij ook best wel een charmante man om te zien, wat ik me herinner. Ja, dat let ik niet zo op. Dat is zo lang <laughs> geleden. Oh. Hey, uh, Leeft hij eigenlijk nog? Colin Blundstone, ja? Ja, zeker. Oh, dan Tuurlijk. ga ik eens even kijken op internet hoe die er nu hey, is. Uh, uh, zegt, zegt de <laughs> ja. naam Beck jouw iets? B-E-C-K? B e c k. Wel als er r's achter staat, dan is het van de snacks. Maar uh, nee, zo so Beck is, is dat een zangergroep? Ja, een groep, ja, een zanger, groep. zanger, ja, zanger, nee, zanger. Waar komt die vandaan dan? Uh, ja, Amerika volgens mij. Oh. maar, maar luister. Hetzelfde sfeertje dit. Ja. Hoe got de smoke? Morning by Back. Wat vond je ervan, Dolly? Oh. Ja, schitterend nummer, hè? Mooi, hè? Ja, fantastisch. Heerlijk. Ja. Word je helemaal rustig van? Ja. Nou, ja. zal ik nog een bakje koffie voor je, je sporen? <lacht> ben je bang dat ik te rustig word? <lacht> <lacht> dan, gaan we, dan gaan we eruit uh, alweer, zie ik. Want, uh, Jeetje, ja, het is ja. alweer om het uur. Ja, maar ja. we zijn zo nog een uh, vol uur bij u terug. Ja, en ik, ik kan ook even snel melden, dat, uh, want je had het net over België, hè? Ja. Uh, in de Telegraaf is melding gemaakt... dat die voortvluchtige terrorist Salah Abdeslam... Uh, die schijnt gearresteerd te zijn in België. Alleen het openbaar ministerie ontkent het nog. Maar de Belgische media hebben het al gemeld. Dus we wachten het nog even af of het klopt. Waarom werken ze zo langs elkaar heen? Hè? Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Waarom? Het ja. Waarom, is geen openbaar ministerie, kroon? het is een openbaar ministerie. Ja. Ja, maar ja, je, weet, je weet hoe ze zijn. Die willen echt eerst alles helemaal uitgesloten hebben. En pas dan. Ja, nou, is ook natuurlijk wel een beetje logisch. Hè? Ja. Ja. Ik hoop dat ze naast die terrorist die dan mogelijk is ingerekend nu, dat ze nog meer uh, ja, ze zijn, uh, mensen de, de, hebben gearresteerd die daarbij betrokken waren. Ja, dat klopt. Het, ja. het schijnt er. De, op andere plekken in, in Molenbeek, zo heet het plaatje, daar zijn nog meer invallen geweest. Het uh, schijnt te wemelen van de politie. En het, het is één grote uh, onophoudelijke klinkende sirenes. En politieauto's rijden af en aan. Dus okay. ik denk dat, uh, dat we over een uurtje misschien wel wat meer weten. Een grote vangst gedaan is. Dat denk ik wel, ja. Dit zijn Art Garvoekel samen met Diane Carroll. Morning has broken. Praise with Him, Spirit.